Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Rutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, en dit is de dag fotograaf Jeroen Kramer. Kort geleden was hij nog op de koffie bij Assad. Nu is hij kort even in Nederland. En natuurlijk houden we u op de hoogte van de Mandela-herdenking. Nu eerst het Mark Visser. Staatssecretaris Steven volgt de uitspraak van de beroepscommissie... van de Raad voor Strafrechtstoepassing. De commissie bepaalde vandaag dat Focus van de Graaf op proefverlof moet...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 De Oekraïense president Janukovic is in gesprek gegaan met drie ex-presidenten om een uitweg te vinden uit de crisis. Op het Centrale Onafhankelijkheidsplein in Kiev staan nog altijd duizenden betogers die zijn aftreden eisen. Er staat voor vandaag ook een ontmoeting tussen Janukovic en EU-buitenlandcoördinator Ashton gepland. En een gesprek met een topfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Acteur en regisseur Kees Brussen is gisteravond overleden. Brusse wordt geroemd om zijn natuurlijke gedoseerde manier van spelen. Had een markant hoofd en vooral ook een bekende stem. Brusse speelde hoofdrollen in Pension Hommelus en Mensen zoals jij en ik. En had de stem van Engelbewaarder in Dagboek van een herdershond. En ook was hij de verteller in de tekenfilmserie Heidi. Hij woonde een tijd in Australië. In 2011 kwam hij even terug en werd toen geïnterviewd.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 Verkeersinformatie Jolanda van der Velde bij de ANWB. De A20, hoek van Holland Gouda, is in beide richtingen zo goed als dicht bij Maasluis. Je kan er alleen via de op- en de afrit langs. Heeft te maken met bergings- en opruimwerkzaamheden. Er reed een vrachtwagen door de midden van Ril. In beide richtingen staan bij Maasluis files van 4 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag dat Zuid-Afrika rouwt om Nelson Mandela. Leontine van Hoofd, u weet alles van uh, Ubuntu. Ziet u bij de herdenking Ubuntu-elementen terug vandaag? Ja, heel veel. Kunt u een voorbeeld geven? Um, alleen al de manier waarop de uh, herdenkingsbijeenkomst... Uh, de, de ruimte biedt aan mensen om hun zegje te doen. Dat is eigenlijk al het respect <kwijnt> wat er... Uh, achter de filosofie zit en de aandacht die voor de filosofie zit. Verder hier aan tafel fotograaf Jeroen Kramer. Straks gaan we het uitgebreid hebben over uw bezoek aan Assad. Had het u verbaasd dat hij ook bij die wereldleiders in het stadion had gezeten? Jazeker, ja. Want hij kan het land niet uit? Uh, nee, dat ik niet Moeten we vossen afschieten? Harm van de faunabescherming vindt van niet. Maar oud-kamerlid Rendert die tegenwoordig voorzitter is... van de Bond voor Friese Vogelwachten, is juist wel voor de Vossenjacht. En straks gaan ze met elkaar in debat. En Last but not least is Herman Pleitengast. Hij stapt straks met ons in de tijdmachine. Uw mening bijvoorbeeld over de Vossenjacht horen we graag via Twitter... met de hashtag DDD. Of ga naar onze website, ditistedag.nu. Eerst gaan we het hebben over uh, Volkert van der G. Want hij moet met proefverlof en dat is een uh, bindende beslissing. Ze heeft de Raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming vanmorgen bekendgemaakt. De eerdere weigering van staatssecretaris tegen om de moordenaar van Pim Fortuyn deels vrij te laten is daarmee vernietigd. Aan de telefoon voor een eerste reactie is broer Martin Fortuyn. Meneer Fortuyn, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u inmiddels bijgepraat door staatssecretaris Stegen over dit besluit? Uh, nee, ik heb nog geen uh, contact gehad. Wat uh, blijkt is dat hij blijkbaar wel uh, Hans Molders gebeld en mijn broer... Maar waarschijnlijk dat ze niet naar het buitenland mogen bellen of zo. Was vanwege te... bezuinigingen. <laughs> Oei, maar dat, uh, dat, dat klinkt grappig, maar dat is misschien helemaal niet. Nou, het is een beetje uh, ironisch. Uh, misschien wel een beetje sarcastisch bedoel. Want ik heb uh, van tevoren verleden week aangegeven dat ik het op prijs zou stellen. Deze keer niet uit de pers, maar uh, van hem rechtstreeks te horen dat, uh, wat de, de beslissing is van deze raad. En helaas is dat niet gebeurd. Nee, u bent niet ingelicht. Wat vindt u van het besluit? Ja, nou, dat, uh, dat gooi je voorspellen gewoon. Uh, gegeven dus de opstelling van die raad toen de tijd... Uh, was het al heel erg goed dat uh, de heer Teven dus alles gedaan heeft om dat uh, uit te stellen door het te weigeren. Maar vanaf dat moment wist je dat het nieuwe advies hetzelfde zou worden en dan is dat dwingend. Ja. Nou, het mooie van uh, het geheel is wel, en dat is uh, met dank aan uh, de heer Teven... Hij mist ieder geval een aantal maanden proefverlof, want uh, dit gaat pas in, per, in, februari, in februari volgend jaar. Dat hij met proefverlof gaat. Nou, daarmee heeft hij een aantal maanden gemist en uh, dat stelt me wel tot tevredenheid. Ja. En voor de rest ben ik niet blij met de beslissing van deze raad. Maar ja, gezien de signatuur van deze raad kan je gewoon niet anders verwachten dan uh, ze alle argumenten die er zijn opzij schuiven... Ja, gewoon in eigen gang gaan. En wat bedoelt u met de signatuur van deze raad? Nou, die is redelijk uh, is georiënteerd zoals dat heet. Kijk maar naar de leden van deze raad. Want kunt u namen noemen van mensen waarvan u zegt van ja, daar kan nou, je Nou, ik ga geen namen noemen, maar de, laat ik het zo zeggen. PvdA en wat andere partijen zijn daar uh, rijkelijk in vertegenwoordigd. Uh, ja. U neemt staatssecretaris Steven niks kwalijk, behalve dat hij u niet gebeld heeft, als ik goed luister. Uh, nee, ik neem hem niks kwalijk. Ik uh, vind dat hij uh, datgene gedaan heeft wat hij nog kon doen. En ik neem aan dat ik nu alle tijd zal nemen om dus voor te bereiden dat Volkert van der Graaf, en ik noem het bij volle naam, veilig op proeflof kan. Nou, daar moet wel het een en ander voor geregeld worden, want de man loopt een gigagroot risico. Ja, want twee maanden geleden was hij ook... Dan is het een heel gevaarlijke zaak. Nou, misschien betekent dat dat de heer Teve dat pas geregeld heeft tegen de tijd dat hij in aanmerking komt voor voorlopig in vrijheidstelling. Mm, ja. Twee maanden geleden was u ook te gast in ons programma en toen zei u dat het zou als een heksenjacht kunnen worden op Van de G als die met proefverlof gaat. Ja. Is dat nog steeds uw inschatting? Ja, dat blijft zeer zeker en vooral het feit dat uh, het blijft in het dienst, uh, de mensen blijven reageren. De, veel Nederlanders zijn nog steeds van dezelfde mening toegedaan dat hij dus niet met proefverlof, proefverlof zou moeten en ook niet met VI, uh, vergroeid in vrijheidsstelling. Ja. En ja, men, men luistert niet. De rechtelijke macht gaat wat dat betreft, misschien wel binnen het kader van de wet. Ja, toch gemakkelijk voorbij aan alle, allerlei risico's die gelopen worden met het uh, vrijlaten van deze man. Ja. In Den Haag druppelen inmiddels de, de eerste reacties binnen op het besluit dat vandaag bekend is geworden. En dan ik de even Michiel Breedveld. Michiel, goedemiddag. Goedemiddag Thijs. Heb je al mensen kunnen spreken hierover? Jazeker, het nieuws uh, er veroorzaakt toch enige beroering in Den Haag. Vooral ook omdat dit natuurlijk een politieke moord, uh, ga, om een politieke moord gaat. Uh, de moord op Pim Fortuyn. Uh, nou, dat, uh, dan zijn alle remmen los als het gaat.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 uh, alle nabestaanden om te beginnen, maar ook iedereen die iets met Penfortuin had. Ja, Geert Wilders dus. Uh, hij uh, ja, is woedend. Vindt ook niet dat, uh, uh, dat Volkert van der Graaf in mei volgend jaar uh, vrij zou moeten komen. Hij dient de volledige straf uit te zitten, meent hij. En de minister van Justitie, of de staatssecretaris in dit geval, moet uh, uitstel vragen van die invrijheidstelling, die voorwaardelijke invrijheidstelling. Ja, en dan is er premier Rutte uh, hier aanwezig voor de herdenking van Mandela. Hij had ook wat uit te leggen, want hij heeft in een uh, verkiezingscampagne beweerd dat uh, de minister van Justitie in zijn kabinet die proefverlof geeft aan Volkert van der Graaf, uh, ja, dat dat het einde van die minister van Justitie is. Nou, daar krabbelt hij nu wat van terug, want in dit geval de staatssecretaris kon gewoon niet anders. En hij zegt nu wel, premier Rutte, we moeten eens gaan praten over dit systeem van, van proefverloven, uh, want uh, ja, het zit hem toch niet helemaal lekker. Uh, dit type proefverlof, uh, met deze grote mate ook van maatschappelijke implicaties, uh, daar heb ik moeite mee. Er ligt nu een rechtelijke uitspraak en die voeren we uit. Ja, dus u zegt in een volgend geval bij een volkert van de G waar inderdaad ophef is, waar, een gevoel, waar veiligheidsaspecten in het geding kunnen zijn, wilt u zeggen, dan moet de minister of de staatssecretaris kunnen zeggen van nee, dat doen we maar even niet. En daar moet je dus vreselijk op letten dat je niet nu probeert in één interview met u de aanpassing van een stelsel tot in detail te gaan organiseren... want dat werkt niet. Dat vraagt echt uh, het diep doordenken en het ook heel goed op papier zetten. Maar toch geeft u een boodschap af. En welke is dat dan? En de boodschap is dat ik tegen dit proefverlof ben. De bewindslieden van justitie tegen proefverlof zijn. Maar een onafhankelijke uitspraak van een rechter, die voeren we uit. Ja, en dan ten principale zegt u van het moet wel in, anders in de toekomst. Zo is mijn opvatting. Ja, dus opnieuw een uh, discussie over proefverloven. En daarmee uh, ja, haalt hij de aandacht een beetje weg... bij zijn uh, nou, toch gemakkelijk gedane uitspraak. Volkert van der Graaf zou geen proefverlof moeten krijgen. We komen, kunnen er niet omheen. Al is staatssecretaris Tevenhout nog een slag om de arm. Want hij zegt, kordaat, uh, ik ben degene die bepaalt... of het veilig genoeg is dat hij met verlof gaat. En die beslissing wil hij graag zelf maken. En laat daarmee toch nog enige ruimte... dat verlof, uh, dat, dat verlof niet doorgaat om veiligheidsoverwegingen. Oké. Okay. Dankjewel, uh, Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Aan de lijn is nog uh, Marten Fortuyn, de broer van Pim Fortuyn. Meneer Fortuyn, uh, wat zou u willen zeggen tegen de aanhangers van uw broer Pim? Nou, tegen de aanhangers van mijn broer Pim zou ik willen zeggen... gedraag je, doe geen domme dingen. Uh, ga niet tot geweld over, want uh, geweld beantwoord je niet met uh, geweld. Maar ga zeer serene om met uh, het pogen toch die uh, vervloegde in vrijstellingen tegen te gaan... ...in uh, ieder geval, uh, uit te stellen voor een onbepaalde tijd. Uh, wat ik eigenlijk nu nog uh, zou willen zeggen... één argument wat uh, niet sterk genoeg naar voren komt... ...en ook niet door de Raad waarschijnlijk uh, in aanmerking is genomen... Uh, ...wel degelijk is na dus, uh, de uitspraak van de Hoge Raad... ...de uitspraak gevallen dat uh, het een politieke moord is... Nou, ik vind dat uh, moet je dan meewegen in het geheel. Want politiek Nederland is uh, sinds uh, Pim uh, echt niet zoveel veranderd. Nee. Dus deze halve, de, halve garen uh, kan dus weer met zijn denken... het volgende slachtoffer uitzoeken... en uh, ook daar weer zichzelf op het schild zetten van uh, de redder van het vaderland. Ja, u zegt de raad dat voor de moet je niet willen. U zegt de raad voor de Strafrechttoepassing die zou het, het, het etiket politieke moord zwaarder moeten wegen. Ja. ja Oké, okay, helder. Dank voor uw eerste reactie, Marten Fortuyn. Graag gedaan. We gaan naar Johannesberg met Leontine van Hoofd. Obama hield daar zojuist een indrukwekkende speech tijdens de herdenking van Nelson Mandela. En hij liet een woord vallen dat centraal heeft gestaan in het leven van Mandela. There's a word in South Africa. Ubuntu. Ja, Ubuntu zegt Obama en het hele stadion ontploft zo'n beetje. Yeah. Wat, wat bedoelt hij met dat woord? Ubuntu, uh, met Ubuntu bedoelt uh, Obama... I exist uh, because of we. De, waarmee hij eigenlijk aangeeft de enorme verbondenheid... die uh, het Afrikaanse volk uh, zich, met elkaar, uh, ja, die zich met elkaar voelt. Ja. Zullen we eens even luisteren hoe hij het zelf, uh, hoe ja? hij het zelf uitlegde? Een woord dat Mandela's grootste gift: his recognition Zijn we dat we allemaal samen in manieren... Ways that are invisible to the eye that there's a oneness to humanity that we achieve ourselves by sharing ourselves with others and caring for those around us nou, Obama, Obama zegt ubuntu dat is dat mensen allemaal op een onzichtbare manier aan elkaar verbonden zijn dat we ons aan elkaar moeten geven en voor elkaar moeten zorgen is dat een beetje de interpretatie zoals u die ook voorstelt? Ja, ja? Ja, ja. Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan. Hij heeft zijn huiswerk net zo goed gedaan. Ja. Vervolgens noemde hij ook nog wat voorbeelden... van hoe Mandela zelf die Ubuntu... in de praktijk bracht. But we remember the gestures, large and small. Introducing as jailers... as honored guests at his inauguration. Taking a pitch... in a Springbok uniform turning his family's heartbreak into a call to confront HIV-AIDS that revealed the depths of his empathy and his understanding. He not only embodied Ubuntu, he taught millions to find that truth within themselves. It took a man like Madiba to free not just the prisoner, but the jailer as well. Ja, Obama zegt hij nodigde zijn bewakers uit voor zijn inauguratie tot president. Hij ging op het rugbyveld staan in het shirt van de Springboks. Hij riep de wereld op aids te stoppen toen die ziekte in zijn eigen familie toesloeg. Een man met een enorme empathie die miljoenen mensen bereikte met zijn filosofie. En hij liet de wereld zien dat je niet alleen de gevangenen moet bevrijden, maar ook zijn bewaker. Nou, u kon het niet beter hebben eigenlijk als voorvechter van Ubuntu. Ja. Ja, dat was een inkoppeltje. Dat was een en u zei net ook al tegen Thijs: ja, ik zag ook wel de, de manier waarop deze herdenking wordt gehouden. Heeft ook met Ubuntu te maken. Kunt u voor ons eens uitleggen wat het eigenlijk is? Um, de verbondenheid van de mensen onderling. Uh, in je eentje ben je eigenlijk niemand. Je, ontsteen, je ontleent je bestaansrecht... Uh, doordat je in, in een community uh, uh, leeft, verblijft. Dus het gaat niet om het individu? Nee, het gaat absoluut niet om het individu. Het staat haaks op uh, uh, ja, het westerse denken. Uh, ik denk dus ik besta. Het is meer, ja, uh, yeah, I exist because of me. Ja. Een gemeenschapszin, is dat een goede vertaling? Het belang van de gemeenschap staat boven het individuele belang. En dat wil absoluut niet zeggen... dat je je individuele talenten niet zou mogen ontplooien. Nee, want want die hoor, worden juist... Wat ja. nee, al dit, dit zat ook in de westerse beschaving, heel nadrukkelijk... vanaf ja. de klassieke oudheid. Het algemeen goed, het algemeen belang was een heel uitgangspunt... Ja. in juist ook de westerse beschaving. Maar ik ben het met je eens, in de westerse beschaving... is dat individualisme ja. aan het ja. eind van de middeleeuwen... Ja. sterk opgekomen. Ondanks, en dat, ja. heeft dat, dat heeft dat op een gegeven moment overruled... Ja. Dus er is altijd een strijd in het westen, binnen het christendom ook nadrukkelijk... tussen dat algemeen belang en het individuele ontplooiing. Ja. En in Afrika is het nog, nog helderder, als ik het zo ja. mag. zeggen. Nou. Mevrouw van Hoofd, waar komt het in Afrika vandaan? Nou, Ubuntu is, is uh, ja, mede door Nelson Mandela natuurlijk helemaal op de kaart gezet... omdat hij Ubuntu was. U, het woord Ubuntu komt uit Zuid-Afrika. Maar het, Hij was Ubuntu? Ja, de, de man was de personificatie van... Want kan je dat worden? Zou je dat ook <laughs> willen? Ik weet niet. Ik weet er nog te weinig van. Nou ja, de, de, de man had zo'n uh, uitgesproken stijl van, van leven. Hè. We hebben het natuurlijk altijd over zijn leiderschap. Uh, maar uh, hij droeg dit natuurlijk uit in zijn hele, uh, in, in, in zijn hele omgeving. Ja. Maar waar heeft hij het vandaan? Want heeft hij het zelf verzonnen of haalt hij het uit de nee, traditie waar hij nee, vandaan dit, komt? Mandela heeft een Zulu-achtergrond. Uh, vanuit de, de tribal cultures. Is die verbondenheid was een overlevingsmechanisme? Als je niet met elkaar verbonden was, dan redde je het gewoon niet. Nee. En daar is die uh, verbondenheid eigenlijk ontstaan. Die heeft hij een gezicht gegeven. En uh, het was natuurlijk ook een super slimme man. Het was een intellectuele man. En hij heeft uh, met zijn ANC, dus uh, wat hij heel mooi gedaan is, hij heeft die. die tribal values, die, die uh, cultuuraspecten die, uh, waar Ubuntu voor staat... die heeft hij uh, in het ANC gebracht en uh, in de organisatie van het ANC. Oh. En daarmee heeft hij eigenlijk de, als, als, als eerste... Um, het, het, de tribale mechanisme op organisatieniveau gebracht. Ja, maar, je... maar met alle respect, het, het is met het ANC toch niet helemaal goed gegaan... de afgelopen jaren. Nee. Dus is de, komt dat omdat hij geen invloed meer heeft gehad op die partij... nu die ouder werd? Uh, wat, wat is is, het, is het niet helemaal gelukt? Er zijn natuurlijk andere krachtenvelden ja, ook rondom het. Hem heen heen ook spelen. Er zijn heel veel individuele leden die zichzelf verrijken. Niet allemaal, ja. maar da daar ja. horen we natuurlijk veel ja. over. Op het moment dat welvaart komt, uh, komt het collectivisme natuurlijk ook in een ander licht te zien. Dat hebben we hier in onze westerse samenleving. Hè, zoals mijn uh, buurman. Uh, de hoge aarde Herman Ja, precies. Ook uh, ja, hoor, uh, natuurlijk dus. zien, uh, zien, uh, zien ontstaan. Dus ja. dat, dat, en dat, is, dat is dus nu ook echt de uitdaging, ook na Mandela. Om, om uh, hem met het opkomende continent Afrika nu, waar die tribale waarden nu overal in de samenleving zichtbaar uh, zijn. Eh, van, van, van het onderwijs tot uh, de, de instituties, uh, het MKB-ontwikkeling... wat doorspekt is van uh, uh, deze waarden. Uh, de kunst zal dus nu ook zijn om deze vast te houden. Nu er nu meer welvaart gaan ja. komen. Maar wat Dat is, is een ook van de op, grootste ja, uitdaging? Is het ook op andere plekken in Afrika aan te treffen? Absoluut. Het, zit, uh, nou, het zit eigenlijk door het hele continent hmm. heen. En, en ook Afrika heeft niet... Uh, Hef, denk, misschien, of heeft misschien wel patent op het woord Ubuntu. Maar uh, Gandhi uh, had natuurlijk dezelfde uh, community uh, values. Dus en, het is te exporteren ook. Na, zou het naar Europa te exporteren zijn? Ik mag het hopen. Dat is met name waar ik over geschreven heb. Van wat kunnen wij er nu eigenlijk uh, mee? We zijn er meer dan ooit na deze crisis rijp voor. Maar het is een filosofie die je eigen moet maken. Het is geen geloof waar je lid kan worden. Nee, of een kerk geen, waar je nee, lid het is van kan geen worden. Geloof. Nee, helemaal niet. Het is een, dus het is een humanistische filosofie. Uh, die uh, ja, zich in Afrika een, een weg gebaand heeft, vanuit, komend vanuit het overleven. Maar dat gaat dan via mensen, want mensen ja. moeten het zich eigen maken, me. Ja. Ja. Ja. Maar u zei net, bijvoorbeeld uh, dat zie je bijvoorbeeld terug in het MKB. Hoe, hoe zie je dat dan? Wat is er dan anders aan zo'n MKB-bedrijfje in uh, Zuid-Afrika dan in Nederland bijvoorbeeld? Nou, ja, een heel mooi voorbeeld is uh, wat ik zelf, ik doe zelf uh, zaken op het Afrikaanse continent. Um, wat wij meemaken is de stijl van vergaderen. Uh, oh, zonder wat, voorzitter? Iedereen sorry? gelijk? Zonder voorzitter, iedereen gelijk? Nee, absoluut. Er is Kortere er, vergadering? Er voor... Nee, oh. uh, anders. Oh. Helemaal anders. Hoe dan? Uh, um, het gaat, de doelstelling van zo'n vergadering is uh, om door middel van draagvlak tot besluitvorming te komen. Het is dus een circulair proces. Het kan dus zelfs ook zo zijn dat je dus ook daadwerkelijk in een cirkel zit. Klinkt heel soft. Maar heel effectief. Ja, een ja. heel andere invalshoek. Want je vroeg, uh, hoe komt het in Nederland terug? Nou, onlangs is de Friese hoofdstad Leeuwarden... tot culturele hoofdstad uh, gekozen. Op het thema meerskip, gemeenschap. En daar zitten een ja, heleboel ingrediënten in die hierop ja. aansluiten. Ja. Ja. Ah, ja. ja, dat klopt. Ja. Dat heb je maar in. is het mogelijk om... Uh, want dat zei Herman Plein natuurlijk nu net ook terecht. We hebben natuurlijk in de individualisering, individualisering in het Westen meegemaakt. Kunnen wij weer terug? We moeten door... Of door? Ja? Ja, maar moeten... is, is dat mogelijk? Ja, ik denk, ik denk dat we er meer dan ooit rijp voor zijn. Deze crisis heeft ons uh, toch ook laten zien... dat het uh, de individualistische stijl die hier egocentrisme is geworden... Ja, dat hij een hele grote keerzijde heeft. En het wordt, op dit, het wordt niet meer geaccepteerd door de mensen. Nee, dus stel, we zijn er meer rijp voor dan ooit. Ja, stel dat een bank zegt: Nou, wij moeten in een bepaalde bank misschien. Uh, belt u en zegt: Nou, wij, wij hebben echt Ubuntu nodig in ons bedrijf. Komt u ons eens dus adviseren? Wat, wat, wat, ja. wat is dan een van de eerste dingen die u gaat adviseren daar? Um, dan, zou, ja, dan zou ik sowieso uh, gaan kijken naar hoe dat zo'n organisatie zelf van binnen functioneert. Uh, het, het gaat er toch ook over Kijk, de, de, de, het vertrekt altijd bij leiderschap en leiderschap in een Ubuntu-organisatie betekent dat je uh, dienstbaar bent, dat je ondersteunend bent en met name in de bankaire sector, om het zo te zeggen daar hebben we gezien dat het egocentrisme behoorlijk uh, huis heeft gehouden. Ja, dus u schaft, u schaft de bonussen af. De haantjes moeten weg. En, en, dan, en, dan, en wat dan? Ze hadden ze binnen drie weken de bank vrienden. Ja, nou ja, ik doe maar een voorstel. Nou, ja. ik, de, ik denk dat de tijd juist rijp is... om naar hele andere sy nee, een, bankaire een, systemen een, toe te rijp, gaan. in de zin van dat het nodig is. Zijn. Maar of mensen het ook willen, dat is weer wat anders natuurlijk ik denk dat al heel veel mensen dit zo ja? langzamerhand willen ja ja, nou, ja ik, er is ja, ook een hele het is een soort paradox hè? dus hoe meer we verhufteren. want dat is het woord dat ook gebruikt ja. wordt hè? dus sterk eigen gereiden, het slaat door hoe sterker ook die saamhorigheidsrituelen ja. worden het ene roept het ander op ja. want saamhorigheid zoals in Leeuwarden dat is, dat hebben ze niet afgekeken uit Afrika dat is ook een hele lange traditie in de eigen ontwikkelingen hier en dat zie je overal gebeuren koninginnendag één groot saamhorigheidsritueel ja. nieuwjaarsduik hm. allemaal met z'n allen in de dat zijn We zijn juist weer, weer toe aan rituelen. Ja, en precies. En, en die komen sterker terug. Waardoor die verbondenheid, hè, je, je ziet dat ook, je ziet dat op Facebook, je ziet dat. Uh, de, de Occupy-beweging die we gehad hebben. Genoeg is, is genoeg. We zijn juist weer op zoek naar die verbondenheid. Okay. En dat in, in tijden van crisis zie je dat mechanisme ook met name uh, weer opstaan. Dat mensen zekerheden zoeken, dat mensen elkaar weer op gaan zoeken om. om uh, uh, om, om, om dingen op te pakken. En je ziet het aan, aan, aan nu de aandacht voor co-creatie. Je ziet het aan uh, om in de bankaire sferen te blijven. Aan uh, de crowdfundingsprincipe. Ja, je ziet, ziet een het hele overal. andere systeem. Ja, ik, ja, ik ja. zie wel een aantal okay. dingen waarin die, die saamhorigheid weer, uh, weer komt. Ja. U dacht het misschien al. U luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Rendert Algra en Harm nice, die straks met elkaar in debat gaan over de Vossenjacht. Op kennen Leontine van Hoofd, historicus Herman Pleij en fotograaf Jeroen Kramer. Welkom in de tijdmachine Ja, dat dacht u ook al, we gaan de tijdmachine in met uh, Herman Pleijherman Naar welk jaar gaan we? Uh, 1572 uh, Bekend jaar uh, uh, ja, ja, in uh, vele opzichten, maar het bekendst waarschijnlijk van 1 april. De inname van uh, Den Briel. Den Briel uh, wat was en, uh, nou, kort daarna uh, komt de opstand weer op gang, als het ware. En uh, dan uh, slaan ook de Spanjaarden terug. En die trekken Rotterdam binnen. En het eerste wat ze doen is onder aanvoering van Bossu... die is dan stadhouder van Holland, hè, want uh, er moest een nieuwe komen... Uh, is het beeld van Erasmus dat daar staat. Dat is heel uniek. Het, is het eerste beeld van een wereldpersoon... dat überhaupt in de Lage Landen heeft gestaan. Dat stond daar op de Grote markt, heel mooi blauw arduinsteen, dat slaan ze de kop af en ze bijl? slepen het, ja, met gewapens met, uh, die ze bij zich hebben, dus ze probeert echt te vernietigen en de resten gooien ze dan in de maas. Een hele nadrukkelijke daad. Oké, okay, we praten daarover omdat dit weekend in Kiev, Oekraïne, het standbeeld van Lenin omver werd getrokken. Ah! Ja, nou, die ligt ook, uh, Herman. Ja. <laughs> en, uh, voordat je je koptelefoon op had, dat lacht wel. Ja, ja. Niet in de Maas, denk ik, maar... Is het vergelijkbaar? Uh, nou, in die zin dat er een lange traditie is in het uh, vernietigen van beelden. En zeker als het om wereldse personen gaat. Dat zie je in, in onze cultuur ook, hè, het, het komt meer voor. Uh, een beeld representeert een, een, een bepaalde uh, omgangsvorm... een bepaald gezag, een bepaalde situatie. En komt er dan een revolutie of een ander bewind... dan is dat symbool, moet vernietigd worden. En dan ja. is het bijna een soort lynchpartij die optreedt. Hè, want het is opvallend dat ze die beelden ook in elkaar tremmen. Dat was nu ook met dat beeld van Lenin. Ze hadden expres zijn spullen... Op? Opstaan en filmen, ja, zodat iedereen het kan zien. Er is een, een verwantschap met lynchpartijen. De gebroeders De Wit die in 1672 gelinst worden... dat is verwant met elkaar. Die waren echt, dat waren geen beelden, maar het moet echt verdelgd worden. Het is wel fijner dat ze mensen verdelgen. Ja, nee, alsjeblieft, dus beelden, Doe maar een beeld dan. Uh, dat, dat is natuurlijk veel beter. Nou had Rotterdam had overigens geprovoceerd hoor. Die had ja, wat fijn... waarom moest Erasmus van de sokkel? Nou ja, uh, Erasmus was volkomen onaanvaardbaar voor dat Spaanse Habsburgse bewind. Uh, hij pleitte voor relativisme. Hij is degene van wie uh, Willem van Oranje de woorden overneemt. Van, het gaat niet aan dat vorsten regeren over het geweten van hun onderdanen. Dat wordt een pijler van de Nederlandse staat, van de republiek. Dat representeert Erasmus. Hij is tegen absolutisme, hij is voor relativisme. Van alle macht. Hij is ook voor de relativering van de kerkelijke macht nadrukkelijk. Zijn boeken staan inmiddels op de index van verboden boeken. Dus hij is het symbool van datgene waar die Spaanse Habsburgers tegen strijden. En dat moet verdeld worden. Ja, dat moet echt weg. Um, zo nu en dan hebben we in Nederland ook te maken met een standbeeld dat sommigen een doorn in het oog is. We hebben twee voorbeelden genomen. Eind oktober werd de sokkel van het beeld van Johannes van Heuts door onbekende bekrast. Hier kunt u zien wat de onbekende beeldhouwer heeft gepresteerd. De koe voor de geboren generaal is niet voor iedereen onomstreden. Tijdens het bewind van Van Heuts in Nederlands-Indië... kwamen 70.000 inwoners van Atje om het leven. Jan Pieterszoon Koen. Al meer dan 100 jaar staat hij met zijn borst vooruit in het centrum van Hoorn. Het beeld is al maanden punt van discussie. Een groep Horinezen wil het weg hebben omdat J.P. Koen zich schuldig zou hebben gemaakt aan volkerenmoord. Moordpartijen. Uitmoording dus van de inwoners van Banda. Op dit bord bij het beeld wordt een belangrijk deel van de geschiedenis volgens sommigen niet verteld. Ja, Van Heut en Jan Pieterszoon Koen is maar even Van Heut. In de jaren 60 kwam daar kritiek op. Wat was ja. de achtergrond daarvan? Uh, nou, hij is, uh, uh, er was een, een monument voor hem opgericht. Hij kreeg een, uh, een, een praalgraf op de Oosterbegaafplaats. Hij is in 1924 overleden. En dan krijgt hij een praalgraf en dan houden ze geld over. En dan denken ze, nou, doen we nog wat voor hem in de stad. En dan richten ze een groot monument op bij de Apollo-laan. Een allegorische vrouw op een sokkel, he, die is van Justitia of zo voorstelt. Maar op de sokkel staat een portret van J.B. van Heuts. Dus het is duidelijk ter ere van hem. En wie was, wie was hij? Voor de, voor de hij meekommer. was de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in die tijd. En hij was dus berucht. Omdat hij daar uh, gewapende hand had aangericht. Nou dat hoorden we net Atje. Uh, nou dat riep toen al meteen discussie op. In de gemeenteraad van Amsterdam. Daar zaten socialisten in. Uh, en de sociaaldemocraten. Communisten ook. En die waren tegen maar die waren een minderheid. Dus die werden overruled. Uh, het blijft een punt des aanstoots, Maar het spitst zich weer toe in de jaren zestig. Tijd van Provo. En Provo ontwerpt dit ook als een van hun doelen. Die gaan het bekladden. En dan komen er zelfs bomaanslagen. Ik kenmerkend is altijd... Op, dus het op, op die vermieten. standbeelden? Ja, er zijn twee keer in 1964 en in 1984, geloof ik, zijn er bomaanslagen okay. geweest. Serieus en, of een beetje huisgeknutselde bommen? Uh, ik was er niet bij betrokken nee, deze keer. Nee, er zijn nog wel wat huizen blijven staan oh, in de omgeving. Kijk, Provo, had natuurlijk altijd ook een ludieke achtergrond. Dat ja. was de manier van demonstreren. Maar het was natuurlijk toch heel serieus bedoeld. Hm. En toen laaide het weer op. En dan is er een prachtige polderoplossing. Is er uiteindelijk bedacht. En daar ben ik altijd trots op dat in dat land dit soort dingen mogelijk zijn. Want dan gaat het erom weg of niet weg. Op een gegeven moment wordt dat portret gestolen. En ook die tekst wordt uitgekrast. En dan, wat moeten we er nou mee doen? en ook een prachtige oplossing. Uh, nou, van Heuts is nu er vanaf en die tekst ook, dus dat is verdwenen. En die mooie vrouw met die fakkel die staat er nog. Nu noemen wij het monument Indië-Nederland. En zo ja. heet het nu ja. en zo staat het. En, en hè, dus niemand weet het. Denkt herdinkt, maar aan van Heuts, en niemand weet wie het, het, het, het, het is maar het staat er nog wel. Ja. Hè, dus. dan nog even Jan Pieter Zoonkoen, een uh, 17e eeuwse zeeheld. Ja. Waarom, werd die, waarom moest die van zijn sokken? Nou ja, die had ook flink huisgehouden in de Oost. En, Toen uh, waren we ja, de trots tot op? In het kader van de, precies in het kader van de koloniale geschiedenis. Uh, daar sta, ontstaat ook discussie over in Hoorn. En dat spit zich toe in 2011. En dat is wel interessant. Het, staat, het, is een, het is een prachtig standbeeld. Het staat tegenover het west Museum. Dus heel centraal opgesteld in Hoorn. Ja. En dan rijdt er per ongeluk een kraanwagen ja, tegen. Ja. Waardoor hij van zijn sokkel valt. Maar dat ook per ongeluk is ook wel heel interessant. Nou, dat geeft ook allerlei aanleiding van... en dan komt er een actiegroep die zegt van, niet meer terug. Hè? Hij moet er nou ook afblijven. Maar het gemeentebestuur denkt daar toch anders over. En dan gaat het over... En dan wordt ook wel weer een midden gevonden dat men zegt, nou ja, goed, hij moet weer terugkomen, maar dan passen we de tekst aan. Dus de tekst die daaronder staat... Ja, precies. Ook dan, dan, dan weer een dat, beetje... Ja, en en lienen, lienen, en dan en dan natuurlijk, natuurlijk. En dan, dan wordt dat... Nou ja, goed voordat we elkaar allemaal de strot afbijten en de hersens inslaan. Maar als we dit soort de oplossingen vinden. Dat is heel typerend voor Nederland. Ja. En dat vind ik ook goed. En als het beeld van André Hazes eraan gaat, dan ben jij de dader, toch? <lacht> Hoe kom je daar nou bij? Ik heb het bijna onthuld, man. Ik stond erbij. Ik ben helemaal de, niet, niet tegen Laat ik mijn vraag anders nee, stellen. Ja, ja. Er zijn en beelden ja. die jij omver zou willen trekken. Nou, ik ben helemaal niet zo van uh, omvertrekken. Want wat ik van beelden vind, is dat ze aanleiding geven tot discussie. Ze markeren iets. En dat hè? is goed. Ze markeren iets. En ze markeren allerlei positieve dingen. Wij hebben in Nederland nauwelijks een beeldencultuur. Nee, niet veel, he? He? Alleen, houden ja, we, ja, alleen, inderdaad... Ja, Nee, moet je niet. Jordaan kijken. Uh, Zwarte Riek, Johnny Jordaan, ja, Johnny Meijer. Ja. Vol Simon met Carmichael. volkshelden. volkshelden dat, nou, dat markeert iets uit het verleden. Dat vind ik op zichzelf heel belangrijk. Maar het geeft ook altijd aanleiding tot discussie. Zo van, het lijkt niet. André Hazes beeld is gemaakt in China. Hè? Want zijn weduwe vond dat hij die beeldhouwers hier in Nederland... Dus zo'n ja, zo, idioot. Okay. Die kunnen het niet laten lijken. Dan moet je naar China. Dus er is altijd discussie over. En discussie is goed, want het is de kracht van dit land. Dus ik ben helemaal niet voor het omverhalen van beelden. Nee, laat ze staan. Maar verander de teksten van tijd tot tijd. Een heel goed idee. Ja, ja. Goed, er mag wel s'nachts op vossen gejaagd worden. Dat vindt staatssecretaris Dijksma. Ze legt daarmee een uitspraak van de Raad van State naast zich neer. Straks gaat rendert Alga en Harm Niesen met elkaar in debat over de vraag of je vossen nou wel of niet mag afschieten. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Mark Visser met de NOS -journaal. Staatssecretaris Steven volgt de uitspraak van de beroepscommissie... van de Raad voor Strafrechtstoepassing. De commissie bepaalde vandaag dat Volker van de Graaf... op proefverlof moet... Teven zegt dat deze uitspraak weinig of geen ruimte laat en dat hij die heeft te volgen. Premier Rutte wijst erop dat het een uitspraak is van een onafhankelijke rechter. Maar hij voegt eraan toe dat hij zelf tegen proefverlof voor Van de Graaf is. De Verenigde Naties beginnen met een luchtbrug om slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië te helpen. Vanaf donderdag vertrekken vrachtvliegtuigen met hulpgoederen uit Noord-Irak. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN is het voor het eerst dat dit vanuit Irak gebeurt. Tot en met zondag wordt zeker twaalf keer op en neer gevlogen met al hasaka in Syrië. Er zitten zo'n 10.000 gezinnen. En acteur en regisseur Kees Brusse is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was al langer ziek en stierf gisteravond in het bijzijn van zijn naaste familie. Het grote publiek kent hem vooral als de ster uit de televisiespelshow... Wie van de Drie, de serie Mensen zoals jij en ik... en commercials voor bijvoorbeeld Zwissers leven. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, John In de regio Rotterdam is de A20 richting Gouden afgesloten bij Maasluis. Vanmorgen is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En die wordt nu geborgen. Er staat inmiddels een 5 kilometer file. Al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit Maasluis. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel Rendert Algraaf van de Bond voor Friese Vogelwachters en Harm Niese van de Fauna Bescherming, Ubuntu-kenner Leotine van Hoofd, Fotograaf Jeroen Kramer en Historicus Herman Plei. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD of ga naar onze website Dit maar eerst gaan we even naar Zuid-Afrika, naar de herdenking van Nelson Mandela. Daar praten we over met Ineke van Kessel. Zij is medewerker aan het Afrika-studiecentrum in Leiden. Goedemiddag, hartelijk welkom in ons programma. Uh, wie hebben we er zojuist gesproken? Wel, de laatste spreker was Jacob Zuma, de president van Zuid-Afrika. En er was wat om te doen, want die werd steeds uitgefloten. Nou, ik heb echt heel goed zitten opletten met iemand... Ik heb het niet gehoord. Ik hoorde een, niet een enthousiast applaus, maar een beleefd applaus... Ik heb echt met de oren gespitst zitten luisteren, want iemand had het over uitfluiten. Ik heb het niet gehoord in de uitzending. Wat raar, dat wij dat dan allemaal denken. Maar het, was, het was wel op de momenten, toen hij nog niet sprak en wel in beeld kwam, dat, dat je gejoel in het stadion hoorde, hoorde. Maar misschien niet op het moment dat hij zelf ging spreken. Toen hij zelf ging spreken, ik hoorde een beleefd applaus, niet buitengewoon enthousiast. En uh, ook aan het eind van zijn toespraak, die weinig inspirerend was, een heel vlak verhaal was er een beleefd applaus, maar ik okay. heb het gewoon nou ja. niet gehoord. Okay. Uh, Wat zei die? Nou, het was een nogal plichtmatig verhaal. en gaf een historisch overzicht van, uh alle grote heldendaden van Nelson Mandela. en zei, Mandela belichaamt de droom van ons volk, etc. En hij zei het net uh, zoals hij het nu zegt. Hij zei het een beetje, ja, ik vond, het, ik vond het ook een heel ongeïnspireerd... plichtmatig verhaal, dus misschien zit ik daarom ook een beetje... plichtmatig uh, op te sommen. Hij zei, ja, de gewapende strijd was een middel, het was geen doel... het ging om eenheid, verzoening en een niet-raciale samenleving, et cetera. En dan aan het eind zegt hij nog een keer... verzoening kan niet op zichzelf staan, dat is heel mooi... Mandela heeft zich daarvoor ingezet. Ja. Maar verzoening is een middel om nu te gaan bouwen met z'n allen aan een meer rechtvaardige samenleving. Nou, dat klok, was toch wel. wel wat er is ja. niks verkeerds mee. Nee. En dat is ook wel de meest inspirerende zin die je kan voor uitspreken. Ja, nog mensen, hebben nog andere mensen het woord gevoerd? Uh, ja, daar gingen een hele reeks uh, staatshoofden en vooraf. En de onbetwiste sterspreker daar, toch was Barack Obama. Die ja, kreeg was goed in vorm, uh, Ja, uh, die was goed in vorm en die kreeg ook echt uh, het stadium mee. Dat mensen gingen toch een beetje uit hun dak. Ik had verwacht dat Raúl Castro dat ook wel zou kunnen doen. Maar dat is kennelijk toch een veel te vlakke afspiegeling van Fidel. Van broer, ja. Ja, is de broer van, de jongste broer van. Doe je het wel heel lang? Eh... Uh, uh, dat is bij die Castro's ja. meestal zo, toch? Nou, ik denk dat, hier, ik denk dat deze Castro een klein uh, briefje had gekregen... van maximaal tien minuten uh, of okay. zo. So. Uh, maar goed, ja, hij las het voor in het Spaans... en dan moest het weer verteld in het Engels. En hij zei ook niks verkeerds, maar ook niks... Uh, nee. waar je de handen mee op elkaar kreeg... behalve dan uit beleefdheid. En uh, ja, Cuba is een oude bondgenoot. Ja, als we vanavond nog even tijd hebben, Obama kijken. Als ik goed naar u luister. Uh, mijn keuze zou zeker zijn, uh, Obama kijken. En dan een beetje ook de muziek. Oké, okay, die was ja, ook goed. Ja, de muziek was goed. Okay, en Obama Ine was goed. Ineke van Kessel, dankjewel. Vanaf woensdag aanstaande is het afgelopen met de beschermde status van de vos. Jagers mogen de vossen binnenkort doodschieten. Super, super. Doe maar hoor. Ja, aan de ene kant zielig. Toevallig twee jaar geleden heb ik een vos geaaid. Het is niet leuk als je een vos dood moet schieten, maar dat is wel noodzakelijk. For some, the plight of a hunted fox can be seen as unpalatable and unnecessary. U wilt ze het liefst deze zomer nog allemaal afschieten? Simpel ja. Yeah. For others, hunting provides a thrilling experience rooted in the oldest traditions of the country. De landbouw kan niet zonder jacht, omdat wij belangrijk zijn voor inzet van schadebestrijding. Maar zielig. Vindt u het niet? Nee. Ja, van staatssecretaris Sharon Dijksma... mag er in Friesland met lichtbakken... s'nachts op vossen worden gejaagd. Dat ondanks een uitspraak van de Raad van State... die de vossenjacht op deze manier verbood. Rennert Alga, u bent voorzitter van de Bond voor Friese Vogelwachten. Wat is er precies aan de hand? Nou, wat er aan de hand is... wij werden vorige week verrast inderdaad... door die uitspraak van de Raad van State. Die gaf aan, er mag niet meer... s'nachts op vossen gejaagd worden... En uh, ja, dat was voor ons een teleurstelling, omdat s'nachts het efficiëntste op vossen gejaagd kan worden. In Nederland hebben wij geen vrije natuur meer, maar, een, zeg maar een, een aangestuurde, een gestuurde natuur. En dat betekent dat de kwetsbare dieren waar er te weinig van komen, dat je die, die probeert te beschermen. En de minder kwetsbare dieren die juist bijvoorbeeld als vossen schade aanrichten onder kwetsbare weidevogels, waar wij als... Bond van Friese Vogelwachten dan voor staan, uh, ja, dan moet je zorgen dat je de natuur een handje helpt. Ja. In dit geval de Vossen gaat bij. Dus u was uh, teleurgesteld, maar nu uh, zei de staatssecretaris, nou, ik ga het niet doen. Ik uh, geef toch toestemming voor die uh, jacht op de Vossen s'nachts. Dus u bent helemaal blij met de staatssecretaris. Mijn eerste reactie was, ik ben nu te schroeven. En dat is uit te schroeven, is eigenlijk niet in het Nederlands te vertalen. Maar het betekent dat ik heel enthousiast was... Uh, door de daadkracht van deze staatssecretaris uh, van Economische Zaken... die twee dagen na het vonnis al aangaf van ik ga het overroelen. Ik heb al met mijn collega's in België en Luxemburg gesproken. Want dat, daar ging het om het, uh, de Raad van State. baseerde haar uitspraak op een, uh, ja, een, een overeenkomst... tussen België, Nederland en Luxemburg... De staatssecretaris, staatssecretaris heeft aangegeven dat ze nagenoeg overeenstemming heeft met haar collega's. En dat betekent dat je de uitleg van de uitspraak van de Raad van State... Uh eigenlijk op toepassing moet verklaren voor stropers, dus mensen die zonder toestemming op wild nee, jaren. Uh, maar niet voor het ja, algemeen. Maar niet voor natuurbeheer. En ja. dat is eigenlijk het verschil, want als je vossen afschiet, dan is dat ja, onderdeel van het natuurbeheer in Nederland. Oké, okay, nou, we zitten hier ook aan tafel meneer Niese van, ja, van de fauna. Hij ja, wordt onrustig. Van de faunabescherming. Ja, ja, ja. nee, nee, ik, ik heb wel door dat u er bent hoor. U bent van de faunabescherming. Vallen, vallen daar nou de vossen of de vogels onder? Daar valt de hele fauna onder. En het is een algemeen misverstand, maar dat leeft alleen onder boeren, jagers en eierverzamelaars. En onder, want, bij meneer Aalgaard, ja, ik. Ja, maar die meneer die wil de tiefietseieren zelf opeten. Die gunt ze niet aan de vos, ja, alleen ik, ik, aan ik, zichzelf. Ik vind het een beetje... De, ja, de, ja, het is niet ja, de discussie. Mag niet, zes, maar, ik heb er over laten zes. praten. Wij zeggen, wij zeggen precies het tegendeel. Ja? Ja? Dat een vos af en toe een eitje opeet... is de normaalste zaak van de wereld. Dat doet hij al een paar miljoen jaar. Zelfs voordat er überhaupt maar vriezen bestonden. En dat betekent dus <lacht> dat het ook helemaal geen oorzaak is... van het feit dat het met de weidevogels nou, slecht ja. en gaat. En waar wordt dat wel door veroorzaakt? Dat wordt veroorzaakt door de veranderde landbouwomstandigheden. Wij hebben van Nederland een bijna uitgedroogd polderlandschap gemaakt. De waterspiegel is verlaagd. Er moet heel vaak en heel met heel zware machines al heel vroeg in het land gereden worden... er is gewoon geen tijd voor weidevogels... om een nest met jongen groot te brengen... in een gewoon beheerd, economisch beheerd weiland. Dat en, kan niet dat en dat heeft niks met die vossen te maken? Absoluut niks, nee. want kijk, weidevogels zeggen wij... maar eigenlijk zijn het helemaal geen weidevogels. Eigenlijk zijn het toendra vogels Nou ja, ook goed. Maar die, vogels. Ja, maar die bestaan nog in grote aantallen. Wij zijn al meer dan 30 jaar zijn wij eigenlijk de kemphaan, de watersnip en de zomertaling... als weidevogel al kwijt. Maar die doen het in het hoge noorden, in de Tundra-gebieden... nog steeds uitstekend. En daar miegelt het van de vossen. Okay. En dat is dus helemaal geen, geen probleem. Volgens we... mij moeten we dit proberen Ubuntu op te lossen. Ja, ja, ik wou ja. net ja, zeggen, ik vind hier een prachtig voorbeeld ik van niet-Ubuntu. Ja, ja, je... <laughs> nou, laat ik -like eerst... Nee, maar wacht even, wacht even. Hoe zou u het dan Ubuntu oplossen? Nou, wat hier dus gebeurt... en het is wel heel mooi dat het net dus ook gebeurt... is dat mensen elkaar gaan overtuigen... ...en dat het respect ontbreekt. Zelfs mijn buurman gaf ook al aan... ...dat hij vond dat hij niet met respect benaderd werd. Hij vond het woord eierverzamelaar nou, niet netjes. Ja, ja. Okay. Nou, in een Ubuntu-vergadering ja. Ubuntu staat het respect centraal. Dus en We staat het, even het geven. Nou, <laughs> ja. met alle plezier. Ja. De, in een Ubuntu-vergadering staat het geven van inzicht centraal... ...en het niet overtuigen. En als alle varianten op inzicht aan tafel komen... Dan ontstaat er eigenlijk als het ware een circulaire beweging. Dat mensen elkaar meer gaan begrijpen. Elkaar de ruimte gaan geven. En kan het ook in vijf minuten. En dat kan. Het kan zijn ja, eigenlijk ja. in 40 jaar. Ik Wij zie, proberen ik dat zie, al 40 ik jaar. Je ja, dat u, u blijft doorgaan met overtuigen. Ja, nee, terwijl wat we kijken, het verschil is namelijk. Dat, dat, dat is geen verwijt, maar het is een constatering. Mensen die uh, graag jagen en die, die boer zijn... hebben nou eenmaal geen verstand van de biologie van Vossen. Zelfs niet van de biologie van weidevogels. Ze hebben geen inzicht in wat met maar een mooi woord geeft... He? populatiedynamica. He? Nee. Ja, maar ik kan dat niet helpen. Nee. Nee. Wij zeggen steeds nee, dat maar, nee. lees eens dus een adaberen. keer een boek. Meneer, wacht, wacht, wacht, wacht. Meneer Alga, gaat u het eens dus even proberen. Ik denk inderdaad dat de heer Nies het niet kan, kan helpen. Uh, laat ik beginnen met niet Het Is dat wel respectvol? Nee, nou, ik, ik heb, mijn, mijn organisatie heeft, heeft onlangs uh, zeg maar, de hand uh, gereikt richting de heer Nissen. Zeg van laten we eens een keer uh, op een normale manier kennis maken, laten we eens een keer gesprek aangaan. We is hebben een zeer of brieven teruggekregen uh, voor, voordat wij onze standpunten wijzigen. Uh, of Pas dan willen u überhaupt in gesprek. Nou ja, dat, dat vind ik niet getuigen. Het is alleen Palestijnse conflict, is er ja. niks bij als ik het zo hoor. Nee, maar het is maar even zeker even niet. Terug, ik krijg ook beetje brieven van een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een en dat vond ik erg denigrerend, van, van, dat, dat het alleen maar eierverzamelaars zijn. zijn. De Bond voor de Friese Vogelwacht is een hele bijzondere natuurorganisatie... want wij zijn overkoepelende bond met slechts 116 ja. leden... en die 116 leden, dat zijn zelfstandige ja. vogelwachten... Met een, een kleine 25.000 leden. Ik ga, het allebei, vos, ja, nee, ik ga u allebei nu even ontbreken. Want u zegt gewoon allebei precies het tegenovergestelde. Ja. De ene zegt de, de vossen vergeten de vogels op. En de ander zegt de vossen vereten de vogels niet op. Wat is het nou? nou? Zal ik u uitleggen hoe het in elkaar ja. zit? Want dat proberen wij al 40 jaar. Maar ja, een klein luken. deel van Nederland wil niet luisteren. Kijk, ten eerste is het zo dat als je veel vossen wil hebben... dan moet je erop gaan schieten. Dan krijg je er namelijk steeds meer. En als je van als hobby hebt het schieten van vossen, dan is dat heel goed. Maar dat, dat snap is ik niet, als je ze doodschiet, komen er niet meer maar minder. Nou, deze reis krijg zet's ik altijd lemos. als ik op het platteland <laughs> ben. Nee, als je de biologie van de vos kent. Een mannetjesvos heeft minstens drie vrouwtjes. In onbejaagde gebieden en in hele grote delen. Bijvoorbeeld alle duingebieden in Nederland wordt al... Tientallen jaren niet meer op vossen gejaagd. Zit het daar vol met vossen? Nee. Hebben ze daar last, overlast van vossen? Nee. Die laten ze met rust. En dat betekent dat van die drie vrouwtjes er maar één jongen krijgt. Want als je jaar. gaat jagen, dan gaan ze zichzelf sneller naar Ik zou bijna zeggen: ik ben er een product van. Ik ben geboren in eind, ja, de Tweede Wereldoorlog. Toen ontstond er inderdaad die babyboom. Ja. Volkeren, maar vooral ook diersoorten die onder druk staan... die bestreden worden, die die, daar vindt echt een hormonale verandering plaats. He, he, man, kan je dit en die gaan door, zich in grote aantallen voortplanten. Ja, ja. Nee, maar... ik, ik ga, ja, ik krijg vaststeun. Ja, nee. Ik ben heel benieuwd. Nee, dat krijg je ik absoluut niet. <laughs> Precies. Want, uh, ik vind inderdaad, u denigreert steeds uw tegenspreker. En yeah. dat moet u niet doen. U moet gewoon een open gesprek voeren. Want u heeft een verleden al met dit debat. Maar dat verleden deelt u niet met de luisteraars en hier aan tafel. Dus ja. u moet gewoon een open gesprek voeren. Maar u moet niet de hele tijd in alles wat u zegt... eerst uw, uw tegenstander denigreren. Want dat doet u de hele tijd. En zo kun je niet praten. En dan wordt het nee. alleen maar gewoon stellingen uitroepen... en een vooropgezet Gelijkkleden nee, dat niemand kent. Dus waarom kunt u dat niet gewoon bepraten is... hier? Nou ja, omdat wij dat al 40 jaar proberen. En wij hebben toch geen boodschap? Het lukt dus niet. Ja, maar er is die geen enkele vorm, vorm van overeenstemming dan. te bereiken. Kijk, nou, laten we eens wat even is meneer, er gebeurd in nee, het verleden. Ik wil even naar meneer Alga, want u bent heel veel aan het woord. En dat is mooi, maar meneer Alga mag ook wat zeggen. Uh, gaan we het oplossen? Wij, wij gaan het, uh, het, het probleem voorzien, gaan we oplossen, daar ben ik van overtuigd. En, uh, en, en dat komt niet door de heer Nissen, maar dat komt door ja. staatssecretaris Dijksma. die inderdaad de, de Europese of de Benelux-regelgeving gaat aanpassen. Maar schieten, is meneer Nische, zegt meneer Nissen, is zorgen dat er meer komen. En dat wilt u toch niet? Nee, de evolutie gaat wel iets langzamer dan zoals de heer Nissen dat, nee, dat, dat, hier, dat heer hier schetst. Uh, wat, wat, wat gewoon feit is, is dat de afgelopen twee jaar... is het niet s'nachts op vossen gejaagd... en de populatie in Friesland is flink uitgedijden. Dat merken onze vrijwilligers. Wij werken met 5000 vrijwilligers... die het hele broedseizoen het veld in zijn. Die zijn het hele seizoen bezig om nesten te beschermen... eieren te beschermen en vervolgens de kuikens te beschermen. En wat gebeurt er als de eieren bijna uitgebroed zijn... of als, de, als ze uitgebroed zijn en de kuikers zijn er... dan slaan de vossen toe. Dat betekent dat laat in het broedseizoen... De kuikens worden afgemaakt, worden opgegeten door de vossen... en je dus onder de grutto's, de kiviten, de tuurlu's, de kwetsbare weidevogels dus een hele slachting ziet... die onze 5000 vrijwilligers van de BRVW pijn doen. Die zeggen ook op elke vergadering. Doe wat aan de vossen. Nou, nou dan ja. wordt overdag op vossen gejaagd. Dat is niet efficiënt. Nee, en efficiënt dus is om s'nachts op vossen te gaan. Ik geef het laatste woord aan mevrouw Van Hoofd. Ik, mij lukt het niet hoor. Ja, nee. Ik wil daar heel graag nog wat over zeggen. Nee, want er nee, zijn nee, een paar dingen we die het er ernstig aan Ik ga even naar mevrouw Van Hoofd. Want <laughs> ja, maar. Ja, nee, het spijt me. Mevrouw Van Hoofd is het laatste. Nee, ik denk nog dat, 40 jaar. Denk, nee, er ontbreken een paar essentiële feiten. Dat is bijvoorbeeld dat mevrouw Dijksma hier helemaal niks tegen kan doen. De Raad van State heeft uitgesproken dat Vossenjacht op basis van de rapporten die er liggen... van Sovon, van Alterra, volstrekt overbodig is. Mm, de van, helaas, van, van, van, van, van Wat doen ze bij de Ubuntu als iemand toch doorpraat? Slaan waarschijnlijk. Nou, ik, ik gebruik zelf wel eens, omdat dit dus heel westers is. Uh, ik gebruik daar zelf wel eens gewoon een talking stick bij. Om mensen dus gewoon. Een talking stick. Een talking stick. Dus je mag alleen Zo'n stroomstoot je mag alleen, Nee, absoluut niet. Je mag alleen. Uh, dat gebeurt namelijk in die tribal communities nog steeds. Oké, okay, ik wil dan nu de talking stick. Ja, en. Ik heb hem, man. Ik, ik ga praten met Jeroen Kramer. Degene die hem heeft mag, mag uitpraten. Dat is okay. in ieder geval iets. Oké. Okay. Ik, ik overhandig hem nu aan je. Jeroen Kramer, fotograaf. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, ik heb een beetje een probleem met u, want u bent bij uh, president Assad geweest in Syrië. Wij vinden dat heel bijzonder, maar u heeft zoiets van, wow, begreep ik, van de collega die het gesprek voorbereid heeft. Klopt dat? Ja, ja dat klopt inderdaad een <laughs> beetje. Um, uh, ik, ja, ik ben natuurlijk met hele andere dingen bezig. Ik heb uh, fotojournalistiek achter me gelaten. En het was een, uh, een bijzondere... Uh, reden waarom ik eventjes inderdaad daar naartoe gegaan ben. Ik ja, ben liever li met mijn kunst bezig dan met... Uh, u moest met even naar Assad. Ja, ja. Veel van uw collega's zouden er een moord voor doen, bij wijze van spreken. Ja, ik hoop het niet. Nee, nee, <güls> zeker daar niet. Nou, hier ook niet. Maar waarom moest u erheen? Um, het, het liep even zo, want uh, in, in, in, in, in, in, geheim zeg maar was Spiegel bezig om een interview te regelen met Spiegel, Assad. De heer Duitse tijdschrift. ja. ja. ja. Um, en toen kwamen ze er ineens achter van... oh, we hebben geen fotograaf... en we willen absoluut niet met paleisfotografen werken. En omdat ik daar zo lang uh, gewoond heb... en zeg maar, al, hem al drie keer was, had... Uh, was het voor mij heel makkelijk om snel een visum te krijgen. En dacht u toen niet van... hey, waar moet ik weer naar als wat? Ik, uh, ik wilde eigenlijk... ik heb heel lang nagedacht... ik wilde natuurlijk niet de oorlog weer in. Um, en ik was... Nee, ik vond het wel interessant om hem weer te zien, inderdaad. Ik had verwacht, euh, zeker omdat ik hem natuurlijk al, al drie keer eerder gezien had. U dus was me benieuwd hoe het met hem ging? Inderdaad, ja. Hoe ging het met ja. hem? Ja. Um, heel verbazingwekkend eigenlijk. Uh, prima. Wat uh, <laughs> meent u niet? Met Assad gaat het Helemaal, prima. Al, ja, nee, ik had verwacht dat hij wat moe zou zijn. Ja. Uh, misschien iets wat uh, geïrriteerder, uh, harder. Uh, absoluut niet, nee. Nee, nog uh, precies hetzelfde. Vriendelijk. Ja, echt. Humoristisch? Ja, um, echt een charmeur, zeker. Ja. Ja, hoe, ja. hoe uitte zich dat? Um, ja, eigenlijk. Uh, ik heb zeg maar even na aan het einde van het gesprek, gesprek nog even met hem gesproken en dan is hij uh, heel erg geïnteresseerd in wat, wat voor camera ik dan heb. Ja, dat is voor mij dan zoiets van ik ben, ik ben niet zo. Ik gebruik bijna geen digitale camera's meer. Maar hij wist er meer van dan ik eigenlijk. En dat vond hij erg leuk om dat even aan te geven. Um, en hij wil heel graag, uh, heel graag aardig gevonden worden eigenlijk. Ja. En, nou. en, en bevestig je hem dan in die behoefte? Uh, ik, ik blijf natuurlijk, het is protocol. Hè. Het is natuurlijk netjes, dat uh, wordt ook van, de, door de spiegel van je verwacht... dat je netjes in een pak aankomt komt zetten. En, uh, is, het niet en gewoon... heel, is het niet heel bizar? Ja. Dat je dan weet, van ik, ik zit nu te praten met iemand die een burgeroorlog aan het voeren is... die een ja. vreselijke ding op zijn geweten heeft. Ik heb heel veel mensen gesproken... Die heel veel mensen omgele, ja? uh, omge, omgelegd dus hebben. je bent eraan gewend? Uh, ja, ik heb, ik bedoel, galet mashaal heb ik ook gesproken. Uh, ik heb heel veel mensen, ik heb mensen van Al-Qaeda gesproken... mensen van Taliban, uh, vechters en al dat, heel vaak. En raak je ja. dat gevoel van uh, vreemdheid of bizarheid dan helemaal kwijt? Nou, je probeert natuurlijk als fotojournalist... dat doe ik nu natuurlijk niet meer... maar als fotojournalist probeer je ja, een beetje onbevangen te zijn. Daar open voor te staan. Wat mensen een woord te geven aan mensen die, die de spelers zijn... in het internationale nieuws inderdaad. Ja, dus ja. je schakelt dat uit. Het ja. idee dat die man ja, zeker, vele doden op zijn ja, geweten ja. heeft. Ja. En dat lukt. Ja, dat lukt, ja. Heb je dan niet de neiging om een, om een beetje een vervelende foto van zo iemand te maken? <laughs> uh, Waar die niet al te voordelig op staat? Nee nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Ik vind dat... Uh, dat, zou, uh, nee, dat zou ik eigenlijk een beetje goedkoop vinden. Nou ja. Zou het zou ik, maar zou ik natuurlijk, dat is natuurlijk weer typisch zoiets inderdaad. We hadden het over individualisme inderdaad. Daar zou ik me heel erg populair mee maken. En dat, dat, vind ik nou, dat is niet echt mijn stijl, eigenlijk. Nee, want als jij daarvoor gevraagd wordt door de Spiegel... dan denk je gewoon, ik, wil, ik, ik heb een opdracht... Ja. ik moet gewoon een goede foto maken waar die man goed op staat. Ja, ja. En dan ga ik weer weg. Ja. Gewoon heel neutraal, zeg maar. Ja, ja. Nou, ne ja, neutraal, want het is fotojournalistiek. Dus, en ik begrijp dat in zijn houding overweegt... dat hij uitermate charmant is, goed gehumeurd, humor, lacht. Hm. Ik neem aan dat u dat dan ook vastlegt in een foto... Want dat, dat is wat hij dus is. Hij is inderdaad, uh, dat is typisch hoe hij is inderdaad. Um, maar hij, vervunkt, hij, hij vervult een, een functie ook als zodanig. Hij is echt mm -hmm. een beetje het, het lijm geweest... die alle verschillende groepen bij elkaar heeft kunnen houden eigenlijk. Mm -hmm. En dat is natuurlijk iets, ja, daar moeten we ook rekening mee houden. Dat, mm -hmm. dat er na, uh, als er eventueel vrede zou komen... en ik hoop dat het snel gebeurt, maar ik denk het niet... Uh, dat, er, dat er een rol wordt gespeeld ook door de Alawieten inderdaad en door alle andere groeperingen nee. dat is heel belangrijk als jij gevraagd te worden om een foto te maken in opdracht van Assad zelf in opdracht van zijn, zijn regime zou je dat ook doen uh, nee, nee nee nee dan zeg je nee nee want nou ja dan is het een heel andere dan is het geen onafhankelijke uh, zaak uh, want in dit geval wordt door de Spiegel uh, werken ja. genoemd jij zegt nou, ik ben onafhankelijk ja, Nee, en... nee ik zou nooit voor Assad foto's gaan maken? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, maar ook niet voor de rebellen dan? Uh, uh, uh, nee, nee, in feite niet. Ik bedoel, ik, ik doe het niet meer, maar ik zou... als ik als, ik als fotojournalist... Uh, bij de rebellen terecht zou komen... zou ik foto's maken in opdracht van... Uh, van, een, van een nieuws... Uh, ja, ja. ja. dat laat ervan, je niet gebruiken nee, in de, de oorlog. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Ik, ik heb ook problemen bijvoorbeeld om voor NGO's te werken. Inderdaad. Of voor ook, NGO's ook, de hulporganisaties. Die zou, zijn toch braaf en netjes... Aha, die hebben vaak ook een <laughs> politieke ja. beweging natuurlijk. Ik heb, ja, ja. Dat, ik heb dat eigenlijk zeg maar, een beetje uh, nooit ontwikkeld. Ik, uh, nooit echt NGO's uh, gedaan. Mm. Maar kan je ja. helemaal los blijven van je eigen mening? Want, want je hebt ook bepaalde politieke opvattingen, neem ik aan. En, en, en ook ja. opvattingen over de conflicten die je eventueel hebt gefotografeerd. Is het mogelijk om daar zo neutraal in te gaan staan dat je dat niet meer mee laat spelen? Uh, ja, maar dat, is, dat, is heel, dat is een heel belangrijk onderdeel van journalistiek, natuurlijk. Uh, bedoel, ik voor de New York Times. We kregen een boek uh, toegestuurd, een pdf. We mochten absoluut geen geld aannemen. Meer dan 25 dollar uh, uh, kosten. Uh, iets wat duurder was dan 25 dollar mochten we niet aannemen. Uh, het zijn hele serieuze organisaties. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ze hebben enorm veel factcheckers in dienst. Ja, maar dat wel gaat over geld, dat, dat kan me nog wat voorstellen. Maar je hebt natuurlijk toch een bepaalde sympathie of antipathie vaak in bepaalde conflicten. Heb ik wel in ieder geval. Ja. Dat probeer ik wel uit te schakelen. Maar ja, lukt dat, is, nooit, dat, ook, dat lukt maar, nooit. niet. je ja, dankjewel. Nee, maar nee. is dat niet heel erg lastig? Nee, ik vind dat... Nou, zeg maar, hoe meer ik gereisd heb, hoe, meer, hoe minder ik eigenlijk mijn mening klaar heb. Ik, uh, ik, uh, het is allemaal niet zo simpel als we hier in het Westen vaak denken. Ik, ik, ik, heb, ik, ik kan bijvoorbeeld heel goed uh, bijvoorbeeld binnen Iran bijvoorbeeld, uh, zeggen van... nou ja, verrekt het is toch wel interessant hoe mensen dan zeggen... van, ja, wij hebben geen zin in het Westen, dat kan ik best voorstellen. Kan je wel voorstellen, ja. Ja. ja. Jij zegt uh, een beetje een moedje, Assad, tussendoor. Wat, zou, wat is het leukste om te fotograferen? Waar word je wel echt gelukkig van als je het moet doen? <laughs> ja. Uh, nou ja, ik ben net met een uh, nieuw project... of tenminste, ik ben al vier jaar met een project bezig... En dat was eigenlijk een beetje... Dus, maar die, die, die wil om, om, om die, dat oorlogsverleden eigenlijk voor mij... te transformeren in iets, iets moois. En ik ben een man tegengekomen die 70 jaar oud is. Een uh, Franse, Franse leraar. In Beirut? In Beirut, ja. En die, uh, die is wat wat aangedaan tijdens de tijdens burgeroorlog. En hij is boos en, en wil eigenlijk niet meer meedoen aan de samenleving. En langzamerhand worden wij vrienden. Want het begon toen jij een foto van hem wilde maken... en hij heel boos werd dat jij die foto wilde maken, Hij toch? wilde niet dat ik hem fotografeerde, inderdaad. Ja, klopt. En um, daarvan heb ik eigenlijk zeg maar, een fictieproject gemaakt... om dus de originele man uh, te beschermen, eigenlijk... zodat hij niet in beeld, uh, in beeld komt. En um, dat is een heel... Ja, heel mooi poëtisch verhaal over twee mannen die wat meegemaakt hebben. En daar komt zo, schemert eigenlijk een beetje de oorlog tussendoor. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk om poëzie, poëzie vriendschap. Ubuntu, ja. Ubuntu hoor ik bijna. Wellicht, ja, het is ook een warme deken, dat maar, hoor. Ik moest, een keer op ik, ik, ik moest eraan denken, inderdaad. Ja. Dat het Midden-Oosten is en een hele warme deken, inderdaad. Mensen ja. zijn... Ja. Uh, ja. Als je aan tafel zit met mensen, er zitten geen haantjes... Uh, iedereen, iedereen is belangrijk en niemand is speciaal. Als u nee. moet kiezen tussen Assad of die boer, was het geloof ik uit Beirut, dan is het heel makkelijk voor u. De, de, de boer, ja. sorry, de, de, de, de man. Ja? Uh, ja, ja, nee, het is een, een Frans leraar. Oh, sorry, excuus, ja. had ik niet gehoord. <laughs> ja. Ja. Ik, uh, nee, ja, nee, ja. ik vind het geweldig. Ik, ik ja. werk daar met zoveel plezier aan. Ja. Ja. Okay. Ja. Goed, gaat Europa ook over ethisch gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld abortus? Officieel niet, maar via een achterdeurtje is er zojuist toch over gestemd. Europar Europar Europarlementariërs Peter van Dalen en Sofie in het veld staan lijnrecht tegenover elkaar en gaan zometeen in debat. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.